...een toelichting op zijn kandidatuur. De leden van GroenLinks kunnen via een instrekkerwoord. In het zuidoosten van Bangladesh zijn minstens 100 mensen gewond geraakt... ...bij schermutselingen tussen leden van een oppositiegroep en de politie. Het geweld brak uit in de stad Chittagong. De politie hield de mars tegen van de grootste islamitische partij van Bangladesh. Tientallen mensen zijn gearresteerd oppositieleden gingen de straat op uit woede over het verdwijnen van een van zijn leiders, Elias Ali. Ze zeggen dat de regering achter zijn verdwijning zit, maar die ontkent elke betrokkenheid. In Maastricht is een kilo cocaïne in beslag genomen. De politie onderschepte op twee plaatsen een postpakket. In elk daarvan zat een halve kilo cocaïne.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 En welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gast Mark Hoek en Mark is shaman. En we gaan eerst even naar Herman. Hallo. Herman, euh, ik weet dat jij veel ervaring hebt met, met shamanisme. Je hebt twee jaar een jaartraining begeleid bij Roelien. Ja. Roelien de Lange, die is hier ook als gast geweest. Euh, ja, hoe kijk jij naar het shamanisme?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 Op die manier, dat, dat, dat zit eigenlijk. Ik, ik geloof ook niet dat je kijkt, wij, wij denken door onze scholing denken we vaak in concepten. Maar shamanisme gaat je brengt weer terug naar, naar de, de stroom. Vanuit die stroom krijg je dingen uh, vorm.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 dan word je opeens een, een geestelijk wezen. En dat is maar, een heel groot verschil. Dat zijn, het, het zijn, het is natuurlijk allemaal waar. Want je zegt maar wat is dan bijvoorbeeld. Het, even, even heel praktisch. Wat is nou het verschil met hekserij. Hè, of wicca En shamanisme. Daar oh, komt ik, ik te weinig voor. Ik, uh, ik, ik ja. denk, Ik denk van zeg maar bijvoorbeeld met de kerk. Die leven uit een vorm. Ja. En daarin moet de ziel passen. Kijk waar, waarom het nu misloopt met de kerk. Is omdat ze zo aan die vorm hebben vastgehouden. Het past niet meer met het wetenschappelijk inzicht.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 Maar dat komt ik niet meer geloven. Dit ja. is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Deze <laughs> um, ik denk nee, zo. Nou, ik uh. wel, daar sta ik voor. <laughs> ja, ja. Dat was voor mij een keus. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik zeg niet dat die keus terecht. Maar dat voelde tegenstrijdig aan. En dat, daardoor krijg je eigenlijk. Sieloze wetenschap omdat die twee niet zeggen: de kerk heeft van dat gebied blijven jullie af. Dat is van de kerk en dat is van de wetenschap. Eh, daar zijn mensen voor, hè, dat is met uh, Huygens of zo, dat de uh, aarde om uh, de zon draaide en niet de zon om de aarde. Is dat toen in de bal gedaan. <coughs> maar dat is bij alle andere tradities, zeg maar bijvoorbeeld in het boeddhisme, is dat niet zo. De Dalai Lama eh, omarmt de wetenschap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 Dingen die ik vroeger gek vond, hè, uh, mensen omarmen, uh, dat soort dingen meer, die vind ik nu dus doodnormaal. Mm. Dus ja, ik ja. was een beetje strak opgevoed, zeg maar. En ik ben wat ruimer gaan kijken. En... Uh, welk aspect van shamanisme vind jij het mooiste? Wat omarm je het meest? Uh, de gelijkheid. Mm, dacht dat eens uit? De gelijkheid van iedereen die dus in zo'n kring staat. Uh,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 ja, uh, vierakker. Dat is toch behoorlijk, uh, ja. behoorlijk wat. Nou, Herman, ja, ik, ik wil je nog adviseren om het laatste stukje, het, maar niet nog genoeg het laatste, maar in ieder geval een heel mooi stukje, dat is een zweethut, een keer te gaan doen. Ik ga absoluut een dat zweethut dat, uh, doen. Ik ja, en, en ik, ik, ik, ik Zo ik hier zit, snap ik niet dat uh, Mark en Rolien nog niet samen op de grote boerenerf bij Rolien een zweethut hebben gebouwd Ja, dat kan hè. Uh, bij Rolien kun je ook zweethutten doen. Oh, dat, is dus dat uh, nee, er zijn dat heel veel hoor, Dat zijn misschien wel honderd. Nee, nee, nee, om misverstanden te van. voorkomen. Bij Roelien kan je dus geen zweethut oh, doen. wat dacht je dat nee. zei? Nee, maar het zou dus een hele mooie combinatie zijn ah. om Mark een keer uit te nodigen om bij Roelien een zweethutceremonie te doen. Ja, dat, Want hij heeft je daar heel veel...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 Dan hoor je namelijk dat het orkest niet gelijk uh, uh, in toon is met Simon Carver. Ook, en dat ze dus vals zingen. Vals spelen. En dat komt omdat ze nu dus niet gezamenlijk in één studio wilden zitten. Dat was toen nog? Is dat echt zo? Ja. En die, hij maakte zich daar nog wel druk over. Die, uh, maar goed, dat we, daar waren goede herinneringen. Goede jeugdherinneringen. Dat ja, is de hoop veranderd.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 en dan eerlijk ja te kunnen zeggen... dan voel je waar het knaagt. Want tegen je kleinkind moet natuurlijk hmm. niet liegen. En ik knaagde altijd iets. Hmm. En ik heb pas geleden... Hè, want ik heb nou een zoon van tien of van elf... bijna. En toen viel me op dat ik die vraag niet meer had. Die stel ik mezelf niet meer. En toen dacht ik... hé, hey, ik leef het leven. Ik leef mijn droom. Ik leef wat ik, aan het, wat ik wil doen. Hmm. En dat is niet altijd makkelijk. Het gaat natuurlijk met ups en downs. Maar...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 Maar je kunt, dus, je kunt wel een visioen krijgen bij een, ja, ja, een, ja, een wereld verdiept in, in de. Dit. Ja. Mag ik een beetje domme vraag stellen. Maar Zweethutten is dat puur mannelijk? Ik bedoel, of is het ook mannen en vrouwen? Het uh, is zo stoer bedoel ik. Ja, ja nee, ik, ik, ik snap dat heel, heel erg, wat je vraagt. Nee, het is natuurlijk, uh, het is een, een, een tool, het is een, een stuk gereedschap, een zweethut. En da, ja, ik ben wel voor een heel praktische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 Nou, dankjewel. Dit was de zweetuit. We hebben anderhalf uur zweetuit gedaan. Dat was niet gepland. Ja. Maar we hebben wel zo'n beetje het hele shamanisme ook uh, langs uh, horen komen. Maar het, na, het volgende, na de volgende muziek gaan we naar uh, Transdance. Dan gaan we eens kijken uh, wat dat is. Oké, okay, volgende muziek. Dat is uh, een prachtig nummer. Ook weer van uh, Simon Garfunkel. Uh, tijdens deze uitzending is aan, aan het licht gekomen... Uh,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 Simon en Kaal van Koop. Excuse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 Nou ja, je bent, uh, bent shamaan. en een van de dingen die uh, bij het shamanisme hoort naast zweten, dat is de transdance. En uh, nou, ik heb het geluk gehad dat ik dat regelmatig bij jou kan doen, uh, gelukkig. Vertel eens, wat, wat is het?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 maar Er zit heel veel lading op voor dingen. En door zo'n blinde kom te doen, ben je eigenlijk helemaal vrij. Kun je bewegen zoals je wilt? Kun je kunt schaamteloos bewegen. Schaamteloos bewegen. Ja. En helemaal vrij bewegen. Uh, daarnaast is er natuurlijk de muziek. De muziek is uh, zijn vaak uh, wereldmuziek. Of uh, in ieder geval ritmische muziek. Uh, het gaat niet zozeer om de melodie. Maar door het ritme krijg je dat op een gegeven moment de tijd verdwijnt. En dan kom je in je eigen tijd.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 en de een danst zo en de ander dan zus en het, het in beweging komen is eigenlijk de energie eh, te laten stromen maar ik ja. vaak zie als mensen na een poosje dansen moe worden dan is het vaak omdat je over iets heen danst kijk bij de trap zelf doe je over iets heen dat ik <coughs> iets uh, ik ben niet aan aangaan ja. um, dat wil ik niet zo direct zeggen want dan moet je pers persoonlijk in gaan kijken maar ja. kijk het idee ja, maar... wat we die avonden doen is dat <laughs> iedereen kan gewoon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 En hey, wanneer krijg je nou uh, gemiddeld genomen, dat is natuurlijk voor iedereen anders, dat snap ik allemaal. Maar wat gemiddeld genomen, als er iets over te zeggen, is je eerste visioen? Dat zou ik niet weten. Dus jij krijgt het na een jaar, begreep ik? Nou, nou al die zetutten, dat is voor mij, ik was ja. echt een hopeloos geval. Ik was zo vierkant, ik had in de computers gezien. Nu kijkt u ook heel hopeloos, maar... Ja, ja, dat was echt uh, dat het ooit gelukt is. <laughs> ik ben nog steeds dankbaar voor het geduld van al mijn leraren, dat ze mij... Uh,